Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste Milan. Die Oekraïense jongen van 16 heeft een verstandelijke beperking en kan niet praten. Hij ging op kerstavond een rondje wandelen vanuit een woning in Heemskerk en kwam niet meer thuis. De politie was vandaag met een sonarbootje aan het zoeken op het water in Beverwijk, niet veel verderop. Het is nog niet duidelijk of het lichaam dat ze daar gevonden hebben ook echt van Milan is. Het is druk bij de vuurwerkafhaalpunten. Vandaag mogen de bestelde pakketjes en vuurwerkdozen die op het lijstje stonden, worden afgehaald. Een powercracker. Zet jij het ook eens even op. Doe het samen. Wat staat er nou dan? Ja, die jongen. Een powercracker, Demon Art, Unmatched, Crazy Panda, Blazing Samurai. Wat is dit nou? Dat is Duits. Ken je dat? Atomlos, ah, Silver so. Knight en de Ultimate Ninja. Dus ja, wij gaan met. Uh... Oud en nieuw uh, lekker wel vuurwerk afsteken. De politie denkt dat mensen meer inslaan vanwege het vuurwerkverbod dat volgend jaar van kracht wordt. Ze verwachten dus dat het druk wordt. Daarom zetten ze iedereen in met Oud en nieuw. In Nijmegen is een bus vol met ouders en kinderen in brand gevlogen. Ze konden op tijd de bus uit en niemand raakte gewond. De ouders en kinderen zouden naar Toverland gaan. Een andere bus heeft ze daar alsnog naartoe gebracht. En een opmerkelijke bankroof in de Duitse plaats Gelsenkirchen. Dieven braken daarin bij een ruimte met kluisjes. Ze wisten binnen te dringen door een groot gat in de muur te boren. Dan zou je denken dat je dat vrij snel door zou hebben. Maar het werd pas vanochtend ontdekt toen volgens correspondent Charlotte Weyers het brandalarm afging. En toen is de brandweer erheen gegaan en bij het doorzoeken van het pand vonden ze dus dat enorme gat in de muur naar die kluisjes. Nu ze de plek hebben doorzocht gaan ze ervan uit dat die inbraak eigenlijk al veel eerder is gebeurd en dat die dieven de rust rond de kerstdagen, misschien met kerst, misschien dit weekend, hebben gebruikt om via een aangrenzende parkeergarage de bank binnen te komen en daar ook weer weg te vluchten. De bank in Duitsland heeft nog geen idee welke spullen er zijn gestolen. Het weer, overwegend bewolkt. In het noorden en midden van het land kan een buitje vallen bij 2 tot 8 graden. Morgen is er wat meer zon, maar aan de kust ook kans op een bui. Het wordt even warm als vandaag. ZFM Verkeersinformatie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 Besta Williams, sorry, met een was binnen jij. En uh, je moet het ijzer smeden als het heet is, uh, Benno Veugen. Dus, uh, ja. ja. Vandaar uh, dat we Anders Zandberg ook uitgenodigd hebben natuurlijk. Ja, want ja. Wij, uh, wij kregen eens een, een persbericht binnen van het CDA Zandvoort uh, en Bentveld natuurlijk. En, uh, nou, en daar is een, een heel verhaal zich. En daar stond uh, Anders Zandberg, onze uh, oud-radiocollega en af en toe inval-radiocollega, uh, stond daar uh, op. En uh, nou... Uh, de Andor, of ja. welkom in ons programma natuurlijk. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En, uh, is dit je eerste publieke optreden ja. sinds je persbericht? Ja, zeker. Oh. Ja, ik moet Kijk, ik ik een primeur, primeur, primeur, primeur, primeur. geven. Ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Ja. <laughs> dus, uh, en, uh, maar jij hebt er zin in. Ik heb er zeker zin in, ja, want uh, het is uh, uh, voor mij twaalf jaar geleden dat ik uh, actief ben geweest in de politiek. Ja, we hebben het nagerekend. Ja. Uh, en je hebt het nagerekend, heel ja. goed. Uh, en uh, ja, het, uh, het kriebelt weer, dus uh, uh, en Gert Jande die uh, nam afscheid. Uh, uh, er waren ook nieuwe mensen, zijn er uh, op de lijst gekomen. En uh, ik heb er heel veel zin in om, uh, nou ja, uh, be, als het uh, me is gegund natuurlijk, hè, want... Uh, ja. De, de, de eerste verkiezingen. Eh, eerste verkiezingen. Ja. Uh, en uh, nou ja, als meest gegund en ik uh, kom in de gemeenteraad... dan ga ik mijn hart en ziel inzetten voor Zandvoort. Fantastisch. Nou, dat gaan we straks uh, eens even helemaal uh, uitkouwen natuurlijk. Want uh, we hebben een enorme vragenlijst voor Andor klaarstaan. Maar eerst nog even moppie muziek. Uh. Dus zeker, dat gaan we doen. En zo meteen meer over Andor en uh, terug in de politiek. that you are quite the pyro, you light the match to watch it blow. Het programma had ik al een beetje beloofd. Het is uh, de laatste Zandvoort op zaterdag uh, van het jaar. Dus we draaien oud en oh, ja. nieuw zo door elkaar. Ja, ja. En dit was? Dit was uh, nieuw. Oh, dit ja, was nieuw? <laughs> ja, redelijk ja, nieuw. Teleswift op, en uh, feet of Opilia. Ja, ja, ja. Goed, terug naar Andor Zandbergen. Hij uh, doet mee aan de verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen, ik moet dat natuurlijk precies uh, vertellen. En dat gebeurt allemaal op 18 maart 2026. En uh, als we even terugkijken, Andor, naar de eerste gemeenteraadsverkiezingen waar je aan meedeed. Uh, cool. uh, hoe was dat? 2006 was dat. 2006? Ja. Vond je het heel spannend? Dat lijkt me heel spannend om op je uh, lijst te staan en wat er dan gebeurt. Zeker is dat spannend. Want, en het is ook een gezonde spanning. Is dat, uh, omdat je gewoon benieuwd bent uh, of je erin gaat komen, ja of nee. Ja. Ik ben ook in 2006 stond ik op plek 4. En toen haalde, we, haalde ik het net niet. Oh. Uh, omdat we toen drie, uh, de, het CDA toen drie uh, zetels kreeg. En uh, heb ik vier jaar lang buitengewoon uh, raadslid. Of uh, zeg maar, uh, nou ja, je mocht uh, wel meedoen met commissievergaderingen. Uh, en, maar niet uh, met... Uh, de raadsvergaderingen waar destijds de besluiten werden genomen. En ja. nog steeds doet dat. En uh, ja, dat, dus dat is al uh, in, in 2006 geweest. Ik kan me herinneren, toen zat ZFM met zijn studio nog op uh, het uh, Gasthuisplein. En uh, dat, wij spraken elkaar in de studio en je vertelde me dat je in de politiek zat... en dat je, uh, nou, uh, je moest en zou uh, wethouder worden... Um, en je werd het ook nog. Dus dat, nou, dan is was het, dat is niet de... zo erg gegaan hoor. Oh, met oh, oh nou, nee, nou nee, nee. Dan heb ik het misschien verkeerd nee, op het, is, uh, niet, uh, het was destijds niet mijn droom om wethouder te worden. Nee? Nee, zeker niet. Oh, nee, oh, nee. Dat, nee dat, dat, is, uh, dat is zo, uh, zo gelopen. En uh, eigenlijk uh, die, die vier jaar dat ik het ben geweest... eigenlijk vier en een half, want ik ben nog een paar maanden doorgegaan... Uh, omdat Gerard Kuipers niet in één klap uh, uh, zijn opdracht kon opzeggen. Dus ik ben nog... Hm. Uh, Twee, uh, waar, twee maanden ben ik namens D66 wethouder geweest in die, in die tijd. Uh, was dat, dat niet een beetje vroeg in de kerk? Uh, Zeker niet. Nee, nee, dat is gewoon, uh, en, en dat was destijds ook heel erg fijn. Omdat het, uh, uh, er iemand van het uh, vorige college ja. doorging naar het uh, nieuwe college. Dus het was een, een beetje een zachte landing. Ja. En uh, nee, ja, Ik heb uh, het wethouderschap tussen, tussen 10, uh, 2010 en 2014. Uh, ja, het, is een, het is een hele mooie... Mooie roeping en uh, vooral als je het uh, doet voor de uh, gemeente waar je geboren en getogen bent. Ja, want wat ben je? Ja, dat ben ik. En uh, navolgens nou, de officiële maatstaven niet, hè, want mijn vader komt niet uit, uh, uit Zandvoort. Uh, maar ik ben er wel geboren oh. en uh, uh, vanuit mijn moederskant gaat het terug naar de 16e eeuw. Dus Zo. Ik, uh, ik mag, uh, uh, nou, maar officieel mag ik niet zeggen dat ik uit uh, een echte Zandvoorter ben. Ja, ja. Um, Geen maar... bloed. Gemengd bloed, ja. Maar ja. ik denk dat er ook niet zo heel veel meer zijn. Nee. Uh, heel veel Zandvoorters zijn trouwens in Haarlem geboren. Hè? Omdat ze ja. in een kliniek waren de, waren de dames bevallen. Dus dat, Zeker. Nee. Bij dat mij ik, is dat niet zo geweest. Nee, nee je bent nee. thuis bevallen. Uh, ja, en ik mee, wilde het ook doen destijds voor mijn dochter... dat die ook in Zandvoort zou bevallen. Maar helaas, die ja. is ook in het ziekenhuis in Haarlem ja, ja, geboren. Ja, ja, ja. dat krijg je dan. Maar ja. even terug naar uh, de, de wethouderschap. Ja. Um, hoe, hoe is dat je dat uh, eigenlijk uh, bekomen... Hoe kijk je er nu eigenlijk op terug? Um, een hele goede leerschool. Uh, ik ben nog wel echt uh, toen ik begon in 2010. Toen zat ik met uh, Wilfred Taters en uh, Gertone in een uh, college. Nou, die hadden bij elkaar uh, 100 jaar ervaring uh, in de gemeentelijke politiek en ik kwam daar net uh, uh, bij kijken. Ja. En, um, dat, dat was heel erg wennen. En ja, uh, ja, want je hebt natuurlijk te maken met bureaucratische processen. Uh, je, nou, de sfeer in Zand, wat kende je natuurlijk wel, hoe dat eraan toe ging. Zeker, het is niet te vergelijken met het bedrijfsleven, nee, de ambtelijke organisatie. Uh, en dat is ook iets heel erg moois, omdat een ambtenaar die, heeft, die doet wat ambtenaar eet en die hecht daar heel veel waarde aan. En uh, dat heb ik wel echt wel heel erg mooi gevonden. En het is ook echt, wat ik al net al zei, uh, iets totaal anders dan uh, het bedrijfsleven. Waar je als, nou ja, weet ik veel, als uh, uh, leidinggevende zegt van dit moet je doen en het, het gaat. Dat werkt bij een, uh, een wethouderschap werkt dat toch wel wat anders. Waar, <laughs> je, waar je stukken krijgt uh, toebedeeld en mm. uh, waar je je mening over kan, uh, kan vormen. Mm. Dat betekent niet dat je niet, uh, geen initiatief kan nemen, dat kan, kan zeker. Maar het, het beleidstuk blijft van de, de ambtelijke organisatie. Ja, dat ja, wel. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Rob, ik stel voor dat je nu iets oud gaat draaien. Uh, nou ja, redelijk oud. Redelijk oud maar... Okay. Platen die Andor vast en zeker wel kent uh, Andor. Vast wel. Kevin Christopher en one step closer to you. Prachtig. Ja, toch? Ja. Die heb je ook al vaak gedraaid, volgens mij. Het zal best wel. <laughs> nou ja, ik denk ik kies een plaat uit die ander heel vaak gedraaid heeft. Uh, nou ja, als ik zo meteen een uh, suggestie van je hoor, is het ook goed. Maar hier is Kevin Christopher. Uh, Andor, daar is plaats. Ja, prachtig. Ja, oh, okay. Ja, ja nou, mooi. Dat Hebben we dat in ieder geval goed gedaan. Toch, oh, Benno. Zeker. Uh, zeker ja, weten. Even het. voor de luisteraar. Andor uh, heeft uh, jarenlang... Hoeveel, hoe lang heb je wel niet radio gemaakt? Uh? Pff, 22 jaar. Ja, hè? En, ja. Dan, uh, ja, en je had natuurlijk één uh, programma... wat uh, de top 40 of zo... Uh, ja, de Your Breakdown. Dat heb, ja, ik, uh, ja, ja. Pff, dat heb ik 12 jaar gedaan. 12 jaar, ja. ja. ja. ja dat, nou, dat was uh, pittig, hè? Want dan had je veel werk aan... Uh had ik best wel veel werk aan. Ja, ja. Ja, het was ook heel erg leuk ook aan het eind van het jaar. Met uh, de eurohit. Uh, ja. En dan uh, acht uur lang uh, 100 beste plaat van het afgelopen jaar. Zo. Ja, elk jaar denk ik daar nog aan hoor. Ja, Dat was zo'n mooie ervaring ja. Uh, ja, op ja. de radio. Ja, we hadden een Kees Tam die met de showbiz roddels oh, van het ja. afgelopen kees jaar. Kees van Hobsville. Ja. Ja. Nou, je begint erover, maar Kees van Amstel, die, uh, ik ben één keer bij die opnames geweest van zijn commentaar. <lacht> ja. uh, volgens mij hoor je mij er steeds keihard doorheen lachen. Trouwens, over Kees van Amstel gesproken. Ik heb uh, gisteren heb, heb ik kaarten voor, hem besteld, van, voor hem, van hem besteld, want Kees komt 13 juli in de krocht spelen... voor zijn eigen publiek in Zandvoort. en uh, Dus als je daarbij wil zijn... dan nou, moet je ik, denk ik snel heb, Hij komt ook 4 april komt hij in de stad Schouwburg in Haarlem. En daar heb ik ook al kaart. Oh, daar heb jij al ja. ja, ja. Maar uh, ik, als Kees komt, dan kom ik ook. zeg ik altijd. Ja, ja, dus, uh, ja dat heb ik hetzelfde. Ja. Dat is. Ja. We gaan terug naar 18 maart. Uh, aanstaande 2026... woensdag is dat. Dan zijn er in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen. Ander Zandbergen staat als voor de CDA op plek nummer 4. Waarom 4, Andor? Um, waarom 4? Ten eerste ga ik daar niet over. Oh. Daar gaat een, een selectiecommissie over... die buigt zich over nou ja, alle kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld. Ja. En ik denk dat wij ook een hele goede lijst hebben... omdat we op één hebben we Kevin Stefan... die is al acht jaar raadslid en dat is onze lijsttrekker... Uh, jurist, een uh, hele plezierige fijne vent met zijn uh, roots in Zandvoort. Op twee uh, Ralf Enstraan. Uh, ook al uh, volgens mij acht jaar raadslid. Uh, misschien uh, gaat hij maar nu zo meteen appen dat dat niet zo is. Maar, <laughs> uh, dat, uh, dat, uh, maar volgens mij al acht jaar raadslid. En uh, uh, ook al zijn hart en ziel aan antwoord te geven. En op plek drie hebben we Ivo Bos. Uh, dat is een, een nieuw gezicht. Uh, uh, maar wel een bekende dat toch? Zeker, ja, ja. En wij vinden van het CDA-Dorst partij dat het ook belangrijk is dat nieuwe mensen uh, nou ja, uh, op de lijst komen te staan. En ook hoog op de lijst omdat het goed is om, uh, om te vernieuwen en uh, nou ja, uh, nieuwe geluiden te, te, te horen. En dan vier herintreder, antwoord. Ja, herintreder. ja dat, herintreder. Dat zeg je dat uh, prachtig. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar heb jij uh, zeg maar, ambities om weer wethouder te worden als ze je vragen? Ja, zeker. Ja, ik, uh, wij hebben als uh, Dorpspartij uh, CDA hebben wij uh, twee uh, wethouderskandidaten. Dat is Ivo, uh, dus op plek drie, en dat ben ik. Mm. Uh, uh, omdat wij vinden dat uh, nou ja, er moet wat te kiezen zijn. En het hangt ook een klein beetje af uh, uh, hoe de portefeuille uh, het, het gaat worden. Ja. Uh, dus daar gaan we het ook van af laten hangen. En natuurlijk mits wij voldoende zetel halen en ook mits dat wij in de college uh, of in de coalitie mm. komen. Uh, maar want daar gaat, heeft... daar, gaat de, daar gaat de kiezer over natuurlijk. Ja, voorzelfsprekend. Ja. Uh, maar het CDA heeft het... De, ik had het er met Rob voor de uitzending over. Al jarenlang een, is het een stabiele factor in de uh, gemeentepolitiek. Ja. He, in Sinds 2010 zitten wij in het college. Zo. Uh, dus al 16 jaar. Hmm. En daarvoor uh, een periode niet. En daarvoor wel weer al na ja, 16 ja. jaar. Dus ja, ja, ja. Uh, we hebben één tussen 2006 en 2010 niet in de... In de coalitie gezeten of in het college. En wethouder Gert-Jan Bluis, die uh, doet een stapje terug? Ja, die gaat uh, een stapje terug doen. Hij vindt het heel erg moeilijk. Oh. Dat kan ik je alvast verklappen. Want uh, als er één uh, iemand is die uh, van Zandvoort houdt... en die voor met zijn zaal, uh, ziel en zaligheid uh, inzet, dan is dat Gert-Jan wel. Uh, maar uh, het is ook uh, goed zo. Uh, hij is twaalf jaar wethouder geweest en uh, na twaalf jaar... Uh, Denk ik zomaar dat, dat je alles wel eens een keertje meegemaakt? Dat denk ik ook wel. Ja, ja. dat is wel. Uh, uh, ja, ja, ik bedoel, het is een hele dynamische wereld, denk ik, de politiek. Zeker en zeker in Zandvoort. Er gebeurt altijd wel wat. <laughs> ja. Never a dull moment. Um, Gert-Jan Bluis wordt uh, lijst duur. Ja. Dus, um, nou, dat zijn er wel meer in deze studio, geloof ik. Die lijst, de duwer willen worden... Nou ja, ik... Ja, nou, ja. Is, ik, ik, ja, uh, nou, ja. <laughs> <laughs> ik heb gehoord dat Rob Harms ook uh, politieke ambities heeft. Is dat zo? Ja. Oké, okay. wil je erover praten? Ja, of, uh, uh, nou ja, dan uh, dat moeten we hem eigenlijk uh, lief aankijken. Nee. Maar geen uh, wethouder. Uh, dus uh, oh, uh, nee, dus uh, uh, die zorg te... hoef je niet, niet te maken. Dus, uh, maar voor welke partijen? Uh, ja, als ik de politiek inga, is het voor uh, de oudere partij. Ja, maar de... Want uh, ja, die is uh, opgericht, mede opgericht door mijn vader. Precies. En uh, ja, het is een partij waar ik uh, me wel in kan vinden. Dus. Ja. Nou ja, je bent ook voor een zekere, heer voor een zekere leeftijd. <laughs> ja, dat gaat, dat gaat erop nu. Uh. Ja. <laughs> Goed, hartstikke ja. leuk. En um, Hoe ga je voorbereiden, Andor? Uh, hoe ga ik me voorbereiden? Goeie vraag, Benno. Uh, uh, Ja, Ik ga sowieso met heel veel mensen in gesprek uh, nee. de komende periode. Uh, om ook te vertellen wat ik belangrijk vind voor Zandvoort. Kijk, ik ben natuurlijk niet dezelfde persoon als twaalf jaar geleden... toen ik stopte als wethouder. Nee. Ik heb twaalf jaar ervaring erbij gekregen. Uh, en er zijn ook dingen... Uh, die ik uh, nu uh, best wel belangrijk vind. Omdat Tot. ik ook uh, nou ja, uh, de bereikbaarheid uh, van, uh, uh, van het openbare ruimte... Laat ik het zo, uh, de, dat het voor minder minnevelide mensen dat dat heel goed bereikbaar is. Ja. Ik heb dat natuurlijk met mijn dochter meegemaakt. Uh, en dan word je echt met, met de neus op de feiten gedrukt... Uh, van uh, hoe het uh, de, de openbare ruimte eruit ziet. Dus dat je nou ja, niet zo makkelijk winkels in kan komen. Of dat er stoepen zijn, of nogal ja. bordjes, of... Noem het maar op. Uh, nou, allemaal allemaal, allemaal op een, een, een, een goede vriendin woont in Nieuw Unicum. En die, ja. die, deze mensen van Nieuw Unicum die willen altijd graag naar Zandvoort komen. Want uh, ja, leuk, gezellig en boodschapjes ja. doen. En, en de mensen van Nieuw Unicum snappen eigenlijk niet waarom het zo moeizaam gaat. met die rolstoeltoegankelijkheid hier in Zandvoort. Omdat Nieuw Unicum, ze uh, zitten. Uh, Natuurlijk aan de stand van Ze zitten aan de hoge weg even uit mijn hoofd. Ja, uh, ja nou ja, dus maar jij gaat je daar dus. Uh, nou ja, ik, la, laat ik zo zeggen. Ik, ik heb uh, in de tien jaar lang heb ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Dat uh, ja, dat, dat met het part... totaal met mijn met, met, met, met dochter Carmen met, met ja. haar rolstoel. Ja. dat het gewoon echt totaal uh, dat het veel en veel beter moet. Ja. Uh, uh, en als je valide bent, dan kom je uh, dan zie je het wel, maar sla je het niet op... als ja. je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Uh, en als je steeds... Uh, nou ja, met, uh, met je neus op de feiten wordt gedrukt... dan denk je van jezelf... ja, dat moet anders. Ja. En uh, zo is het ook met, uh, met, de, met de WMO. Uh, kijk, dat, dat 12, 14 jaar geleden... Um, had ik daar uh, minder mee te maken... dan dat ik dat nu heb gehad. Maar ik merk gewoon dat... Uh, uh, de WMO moet gewoon echt wat meer toegankelijker worden. En dat er naar mensen... Het, het, het gaat echt om luisteren. Mm. En, en niet dat het beleid in een uh, hoge toren wordt gemaakt. Uh, maar uh, het zoeken naar de menselijke mate. Dat is Precies. echt wel erg, ja. erg belangrijk. Ja. Maar tegenwoordig heb je ook met de Haling, uh, te maken op dat gebied. Zeker. En ik denk dat dat ook een, uh, een goed idee is geweest. Omdat er daardoor meer capaciteit is. En ook uh, meer uh, mensen met kennis uh, vastgehouden kunnen, uh, kunnen worden... in de ambtelijk apparaat. Uh, het, het lijkt natuurlijk alsof Haarlem zes kilometer ver is. Maar uh, ja, je pakt al je fietsje... en binnen 20 minuten uh, zit je in Haarlem. Of de mensen die in de zeilweg zitten... zitten binnen 20 minuten hier in Zandvoort. Ja. En, uh, ik weet zeker dat er ambtenaren zijn die in de zomer heel graag naar Zand willen komen om een, om een WMO-gesprek te doen. Mm. Dus uh, ik, uh, ja, ik zie uh, dat niet zo 1, 2, 3 als een probleem. Ik zie dat meer als, als, als veel beter, omdat er veel meer kennis en kunde is. Omdat er een grotere organisatie achter staat. Mm. Nou, geweldig. Uh, ja, helaas, uh, door de tijd zit erop. Dus het uh, eerste politieke gesprek... Uh, gaan we afsluiten. Zo eenvoudig is het. Dank je. Ik weet, ja, je nog zegt... een uh, oproep uh, voor uh, de luisteraars, uh, Andor. Ja, ik zou ja. zeggen uh, stem met je hart op 18 maart en uh, stem uh, dorpspartij CDA, Zandvoort en natuurlijk alle beste op van sanbergen op plek 4. Zo is dat. Heel veel succes. Dank je En uh, we spreken elkaar vast nog wel een keer. En, uh, vast en zeker. In deze uitzending. Dan. Ja. Dank je wel. Dank je wel, Andor. horen dat uh, Andor weer uh, teruggaat uh, in de politiek, uh, Benno. Zeker, zeker. Andor Samberg en uh, ook uh, Ivo Bus, Bos, ook ja. uh, oud-CFM'er, uh, dus uh, ja, dat is wel leuk. Oud-Penningmeester. Uh, ja, op plek 3 en 4 uh, oud-CFM'ers. Ja. En wie weet, misschien komt Andor wel terug op de radio. Ook dat dus, uh, nog, ja. Daar ja. zijn de besprekingen ja. in volle gang over. Nou, iemand die ook nog in de, in de raad heeft gezeten. En dat is onze volgende gast. Dat is uh, Dirk Visser. Een uh, woonachtig natuurlijk in dit mooie dorp. Al heel lang hè, Dirk? Heel lang. Vanaf ja. 1979 inmiddels. is ja, ja, ja, ja, ja, ja. niet te geloven. En voor welke partij zat jij in de raad? Ik zat voor D66 in de raad. Ah. toen uh, Ik was vierde op de lijst of zo. En toen Jan de overleed, plotseling na een jaar, toen uh, heb ik zijn plek uh, ingevuld. Ja, ja. En wat was jouw ervaring met uh, de politiek? Ja, het was niet zo mijn ding. Uh, oh. Ik ben meer van de korte klap. Ik, ja. uh, ik ben niet zo, uh, ja. Misschien wel democratisch. Echt een Rotterdammer, hè? Nee, ja, niet lullen maar poetsen. Recht, precies. Niet lullen ja. maar poetsen en recht voor zijn raap. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, niet mijn, ja. Niet mijn ding. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, nou ja, je bent er toen ook uitgegaan, neem ik aan, naar die Ik heb periode. netjes uitgezeten, tot 98, en toen, uh, toen ben ik ook gestopt. Ja. Uh, ja. Nou ja, voor vandaag zit je niet uh, als uh, voor de politiek, maar je hebt iets, uh, nou ja, ik mag wel iets bijzonders uh, uh, gedaan. Uh, je hebt een bijdrage geleverd aan een boek. Ja. Welk boek? Ik heb een bijdrage geleverd aan een boek van Earth and Fire. Zeer bekende band, uh, Haagse band, uh, uit, uh, ja, wat zal het zijn, 70, 80 jaren. Ja. Um, en dat had, de, hoe kwam dat? Dat kwam omdat ik uh, op Facebook zag dat iemand op zoek was naar foto's voor zijn boek. En wat gebeurde nu? We hadden in de tachtige jaren het programma De Heilige Koe. Ja. Een autoprogramma. Ja, ja. En in dat programma uh, hebben ze ook een keer een serie gemaakt... van wie is de beste autocoureur van Nederland. Onder andere met Jan Lammers, wel bekend natuurlijk. Ja. Jan de Rooij en nog een aantal uh, Corrie Vee uit de Nederlandse autosportwereld. Op allerlei gebieden. Karting, autorace, rallycross, uh, rally's. Verzin het maar. En dat was een hele leuke uh, ja, cup. Het was een, eigenlijk een, een, een week lang zijn we met uh, Veronica opgetrokken. Met acht uh, open Ascona's en acht verschillende rijders door heel Nederland. Dan zaten we in Assen op het circuit. Dan zaten we in Zandvoort op het circuit. Strijden, Sas, voor het karten. We hebben van alles en nog wat gedaan. en te blijd voor een rallyproef. En uh, die acht autocoureurs uh, die hadden eigenlijk allemaal de acht identieke Opel Ascona's. En reden daar dus mee om het hart. Hmm. En uh, dat werd een hele competitie. En dat is uh, uitgezonden in het Veronica-programma De Heilige Koe. En met welke hoedanigheid zat jij? In je dat is een goeie. Uh, ik was toen uh, rescue marshal bij de OCA, Officiële Club Automobielsport, op het circuit. En wij werden gevraagd vanuit de rescue groep om het geheel te beveiligen. Okay. Dus wij zijn, was dat uh, nodig? Ja, dat was, uh, met deze heren was het uh, <laughs> zeer bestens nodig. Want, uh, Wat? Nou ja, dat uh, ja, was natuurlijk uniek. En die, die ja. Opels, die, die, werden natuurlijk, ja, die, die kregen ze van Opel Nederland. Mm. Dus ja, dat werd... Uh, Helemaal dat, afgetrapt dat, zeker? Dat werd rus, russen en rammen. En, ja, en uh, Jan ja. van der Margel, een uh, bekende rallykoer, rallyrijder... hij heeft er ook nog aan meegegaan. Ja, dat was... Uh, Elke avond en nacht hadden die monteurs wel genoeg uit te deuken ja. en buitenwerken. werken. Dat ja, geweldig. was geweldig. Echt verschrikkelijk mooi. Ja, we moesten het ook voor de tv, want het waren tv-opnames. Het waren tv-opnames. Ja, we moesten en, uh, het ja. ook even weer netjes uitzien. En geknipt en gesneden werd er wel, maar ja, hmm. niks kon over. Want het was natuurlijk gelijk ja. in één keer moest het erop staan. Ja, ja, ja. ja dus dat ja, was een prachtige. En in, uh, als, als zeg maar afsluiter en uh, om de boel wat te entertainen, was uh, Earth of Fire uitgenodigd. Om uh, zeg maar op het rallycross-circuit, met dat ben ik even kwijt. Ja, was rallycross-circuit om daar uh, zeg maar, uh, optreden te geven. En daar heb ik foto's gemaakt. En hmm. die foto's zijn vrij uniek. Ja. En die man van het boek die zei van, joh, mag ik jouw foto's hebben? Die heb ik eerst laten zien. Ja, prima joh. En inmiddels staan ze in het boek. Met dit verhaal erbij. Met dit verhaal erbij. Maar ja, ja, ja. wij hebben het, dit verhaal natuurlijk op de Zandvatse Radio, Rob. En dat is natuurlijk uh, geweldig. Ja. Uh, Dank je wel voor je komst. Want uh, ja, uh, dit zijn de oude verhalen. Want over welke tijd hebben we het eigenlijk? Jaren, 80 mij. jaar begin, nee, begin 81, 82 denk ja, ik zo'n ja. beetje. Uh, ja, en uh, James Hunt, een welbekende familie, één ja. coureur. Wie kent het die, niet? Die luisterde dat programma een beetje op en uh, reed tijdens de opnames uh, rond in een Opel Ascona 400. Om uh, een. Uh, ja, passeerde daarbij steeds uh, The Fire. Waarbij je uh, natuurlijk wel zeker met James. Uh, altijd wel was of hij uh, ochtends wel nuchtig genoeg was om een auto te besturen. <lacht> <lacht> Mooi, ja, Altijd, uh, ja. dat, dat, dat, dat was, ja, wel... was hij uh, zo van een avond Ja, die, man, die, was, uh, die begon om vier uur middags al. En uh, die ging door tot uh, een uur of twee. Ja, dan dus, uh, uh, is acht, dat een dag later, is dat nog niet uit je bloed. Uh, acht, absoluut, maar het ja. is, uh, alles is heel gebleven. Ook James <lacht> oh. en ook Urtefire, dat was wel leuk. Want we stonden <lacht> ja. echt op de baan. Ja. En James reed er rondjes omheen. Ja, het ging allemaal goed. En ja, daar komen die foto's aan. Ja. Kan je nog een nummer van Earth and Fire herinneren, eigenlijk? Die, die toen gespeeld werden? Times, uh, Seasons hebben ze gespeeld. Mm. Uh, ja, ik, heel veel nummers hebben ze eigenlijk Goede nummers hebben ze gespeeld. Eigenlijk was het gewoon een wereldband. En ja. Zoals die foto's in het boek staan. Uh, ja, Journey Kaagman toen nog uh, heel goed. Uh, helaas, ja. Tegenwoordig wat minder. Maar ja. Uh, het was natuurlijk een wereldartiest en een hele goede zangeres. Ja. En die band met, uh, met de geboertjes Koers, volgens mij dit, dat waren ook uh, ja, poppers. Het ja. was natuurlijk een, een band van wereldfaam. Uh, ja, zeker, ja. zeker. Nou, laten we eens naar ze gaan luisteren, Rob. Wat heb je wel? Zeker, op? nou, het uh, nummer Seasons komt eraan. Dapper. season. wat zo'n nummer uh, niet kunnen in de top 2000. Ik heb geen idee. Toch, uh, toch wel, hè? Ik denk het wel. Ja, het ja, zeker. Zeker hoor, nou, je sorry. Nou, een kleine vier minuten benauw, dus uh, oh, dat... het viel allemaal best mee, toch? <laughs> ja, ik moet het even toelichten. Ik heb me dus vreselijk lopen opwinden over die top 2000. Hoorde ik een nummer van jazz, waarin uh, een beetje experimentele muziek... waar uh, de heren eerst maar eens een, uh, een piano in elkaar sloegen... of een elektrische orgel, <laughs> en toen begonnen ze pas serieus te spelen. <laughs> ah. en, uh, 18 minuten. Jezus. 18 minuten radioverkloten. Uh, <laughs> oh, dus, uh, Zo. Dus, uh, ik vind gewoon, die, die hele lange nummers moeten ze gewoon niet opnemen in een top 2000. Uh, maar goed, nee. dat is Ben Ik. Nee, hier gebeurt het niet op de radio. We gaan terug naar uh, Dirk Visser. Uh, met het, uh, die een bijdrage leverde aan een boek dat gaat over uh, Earth of Fire. Um, want ja, uh, Dirk, uh, over dat boek zelf. Dat is nogal een boek, hè? Je moet iets dichter bij de microfoon, okay, maar... Ja. Um, ik, ik lees hier... Het, le het weegt maar liefst anderhalve kilo. Ja, die meneer, meneer hebt flink zijn best gedaan. Ja. En, uh, ik, ik ga het wel bestellen. Ik heb het al besteld, maar mm. ik heb het nog niet binnen. Dus uh, omdat ik het leuk vind om natuurlijk ook je eigen foto's terug te zien, Maar ook om de band zelf, want... Ja, dat was natuurlijk een unieke Nederlandse haagse band. 57 was... jaar, hè? 75. Geleden. Ja. Wat is het? Ja, 57 ja. jaar geleden werd het opgericht. Geloof ik, hè? Dat geloof ik graag. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En um, met Jenny Kaagman natuurlijk al uh, forever. Zo. Wat, hoe heet het boek eigenlijk? Nou, oh, dat ben ik even kwijt. Maar, nou, ik heb het hier staan. Het, ja, uh, 57 jaar Magie en Muziek. Earth and Fire met Johnny Kaagman. Ja, dat Forever. Ja, ja, Daar ja. Ja, zijn meer boeken verschenen hoor, over ja. Earth and Fire. Ja. Maar dat is de, denk ik de laatste nu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar deze bent is ook nog uh, actief op uh, Facebook volgens mij. Ja. Zeker. Geregeld uh, zie ik berichten van uh, Earth Fire. Ja. En dat ja. voor een oude, oude band is toch leuk. Ja, zeker, een zeker. Grote fanclub en zo. Ja. Ja. Ja. Heb je er zelf iets mee met de muziek van Earth Fire? Ja, ik vind het geweldig. Tijdloze muziek. Het is eigenlijk, je kan het eigenlijk op elk moment van de dag draaien. Ja. Ik heb diverse LP's en CD's die ik overgezet heb op... Uh, ja, op, op, het, op een uh, SD-kaartje voor die hmm. de auto, weet je wel. Oh ja. ja, fantastisch. Ja, ja. En die foto's, hè, die heb jij toen aangeleverd. Ja. Uh, wat is er toen verder mee gebeurd? Nou, hij heeft, uh, uiteindelijk heeft hij een uh, selectie gemaakt van de foto's die hij wilde hebben. Maar eigenlijk staan ze er allemaal in. Dus, oh. dus dat is, ja, dus, uh, <laughs> dat is kennelijk zo uniek dat, ja. hij, uh, dat hij heeft gedacht van ik neem ze allemaal op. Ja. En ja, vandaar dat het boek denk ik ook zo zwaar is geworden. Want het <laughs> is natuurlijk een heel verhaal. Ja. En ja, dat is, dat is gewoon leuk. Dat zie ik me wel, vind ik wel leuk. Om en op twee te... verschillende bladzijden geloof ja, ik. Ja, hij heeft er twee verhalen van gemaakt. En uh, daar heeft hij wel, uh, denk ik, een. Ik, ik weet niet precies waarom hij dat heeft gedaan. Maar uh, ja, kennelijk om daar ook nog een stukje historie later in terug te vinden. Mm -hmm. ja, dat, uh, ja, het was... Uh, een unieke tijd. Ja, want uh, zijn het ook twee verschillende verhalen? Dus één keer over van de, dat jij meedeed als de OKA en ja. hun optreden ja. tijdens... En, maar wat is het andere verhaal? Nou, het andere verhaal is, is meer algemeen van... Uh, goed, uh, dit heeft die band gedaan in al die jaren. Hmm. En uh, nou ja, goed, dan hebben ze wat foto's uit de, de verschillende tijdvakken... Okay. bij elkaar getrokken. Ja, ja, waaronder een foto van jou. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi, man. ja, ja leuk zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, het, ja geweldig, geweldig. Het is, uh, en, uh, nou ja, interviews. Heb je, ze zelfs, uh, heb je ze zelf live zien spelen? Ja, toen natuurlijk. Niet toen, maar ook ja. vroeger in het verleden ben ik, uh, ben ik met ze bezig geweest. Uh, ik heb diverse optredens van ze gezien. Ook in Den Haag. Hm. Scheveningen. En uh, noem het maar op. Ja, ja. Dat ja, is wel ja, leuk. Ja, ja. ja. Gewoon leuk. Eens uh, even kijken. <laughs> ja, dat gebeurt er een beetje. Uh, oh, ik ben een beetje afgeleid. Zeg, eh... Uh, je zit, uh, oh ja, waar ik nog even met je naartoe wil... want ja, we gaan tegen de jaarwisseling uh, lopen we aan. En uh, ik weet dat jij bent vrijwilliger bij Brandweer Kennemeland... in ja. de logistiek en verzorging. Ja. Um, nou, dat is geloof ik een beetje de grootste vrijwilligersclub... van de brand die er bestaat, Ja, nou, we hebben op dit ogenblik 46 vrijwilligers rond in en rondom Haarlem. En dan 16 dagopstappers. Dan moet je je even voorstellen dat zijn mensen die... Overdag op kantoor werken, gewoon eens van maandag tot en met vrijdag ja. op de Zeilweg in Harlem. Dat is ons logistieke centrum, van daaruit vertrekken we onze voertuigen. En uh, ja, uh, die 16 dagopstappers zijn voor ons heel belangrijk. Want op die manier kunnen we garanderen dat we 24, uh, 24 7 kunnen uitrukken met, uh, met onze logistieke voertuigen. Als dat nodig is. Precies, precies. En heb ik het goed onthouden, doe je ook wat voor wordt? Ja, ik ben sinds kort, wat uh, ja, zal het zijn, in uh, juli, juli uh, uh, doe ik ook de waterwagen van, uh, van de brandweer Zandvoort. Die ja, in Zandvoort ja. Noord staat. Er ja, ja, ja. Oh, was dus. behoefte aan chauffeurs en mensen ja. die ook met dat uh, ja, voertuig kunnen omgaan. Ja, jij kan zo'n 25 tot 30 ton uh, staal en water uh, in, in, aan het rollen krijgen. Ja, dat gaat me redelijk goed af. <laughs> ik, ik, dat lukt wel. Samen met uh, maatje Klaas, Klaas Verburg, die ook in Zandvoort woont, een uh, paar straten achter ons... Uh, Achter mij woont in de Brede Rode Straat aan een van de straten erachter. Oh ja, ja, ja. ja. Zijn, we toe, zijn we ingestroomd bij Zandvoort? Oké, okay, ja. Oh, okay. ja, want Zandvoort uh, zit natuurlijk altijd te springen om nieuwe brandweervrijwilligers. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Het is eigenlijk een bijbaan, hè? Je, je, je wordt er gewoon voor betaald. Jawel, het is, het is wel vrijwillig, maar het is niet, zeker niet vrijblijvend. Nee, nee. er precies. wordt wel wat van je gevraagd. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, dat is wel belangrijk, dus ook uh, ja. Zandvoort zoekt vrijwilligers, dus uh, aan de luisteraars uh, meld je aan. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Uh, er staat, uh, op Facebook staan er diverse pagina's voor de brandweer Zandvoort... waar je je op kan geven. En via via lukt dat altijd. Ja. Hoe kijkt brandweer uh, Zandvoort, CQ Kennemeland... Uh, tegen de komende jaarwisseling met hopelijk voor de allerlaatste keer uh, burgervuurwerk? Ja, het is altijd even spannend he, wat er gebeurt. We roepen altijd, we moeten op het ergste voorbereid zijn. Ja. Dat zijn we dan ook. Okay. Uh, tot op heden valt de afgelopen vier jaar valt het redelijk mee. Het had ook te maken met de weersomstandigheden. Hmm. Uh, maar ja, het kan zo omslaan. En zeker dit laatste jaar dat er uh, vuurwerk uh, verkocht mag worden... Ja. Uh, kan het nog wel eens uh, spannend gaan worden. Maar ja. ja, we gaan het zien. Wat, wat hoor jij binnen de kazernes? Uh, wordt er echt hard op oog, over nagedacht? Of... Het, het gebruikelijke programma... zoals we ah, okay. uh, eigenlijk alle jaren doen... Uh, logistiek voor Haarlem... maar dus niet alleen voor Haarlem... voor de hele regio. Hè? De ja. regio loopt uh, vanuit Geest... tot en met de Harlem en Meer, inclusief Schiphol. Ja. Uh, voor de hele regio... Uh, doen wij de logistieke, uh, het logistieke proces... En ja, daar wordt wel, zitten wel wat extra mensen, gaan we wel op piket zetten. Oké, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Goed, uh, nou, uh, Dirk, ik, ik, ik dank je hartelijk voor de komst naar de studio. Um, en een hele goede aanwisseling. Jij ook, dat dat jullie dit, ook. alle veiligheid mag verlopen voor jou en je collega's. Voor iedereen? Ja, voor iedereen. In dit mooie dorp. Ja, precies. Ja. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. En uh, we gaan er nog eentje draaien van Earth Fire. Even terug in de tijd met uh, Memories. Memories. Dirk Visser uh, spraken wij over deze band Earth and Fire. Hun grootste hit wat mij betreft ook is deze uh, single The Memories. Zometeen het volgende uur met uh, daarin Marco Temes met een mooi stuk pro -Azi.